Die wordt nu, uh, zeg maar, uh, in uw woorden, wordt die overschreden. Kunnen we nou niet gewoon met elkaar constateren wat er in de voorjaarsnoten staat... dat we nog steeds constant binnen het transitiebudget uh, blijven... en dat we ook dit college een klein beetje vertrouwen moeten geven... waar zij mee opgezadeld zijn met betrekking tot deze ambtelijke samenwerking? Ik zou het toch wel willen verzoeken om een klein beetje vertrouwen te geven aan dit college. Meneer Hendricks. Ja, voorzitter. Ik heb niet een klein beetje vertrouwen in het college. Ik heb uh, volledig vertrouwen in het college. Uh, dat, is namelijk, dat is namelijk... standaard dat deze raad het vertrouwen in het college heeft... totdat wij iets anders uh, uitspreken. Dus dat is antwoord op die vraag. Uh, ik heb minder vertrouwen in de ambtelijke fusie met Haarlem... maar dat is voor mij uh, algemeen bekend. Meneer Mertels. Ja, voorzitter. Ik wil ik deel, ik deel hier wel eens uh, de vraag stellen aan de heer uh, Hendricks. Wat het dan uit blijkt, uit zijn formulering van niet informeren... ...en een onduidelijke manier van opschrijven en niet informeren... ...dat zijn uh, stevige woorden naar een, uh, naar een college toe. Dus waar het vertrouwen, dat geweldige vertrouwen van u naar uit blijkt... ...dat zie ik niet uit uw woorden die u kiest. Meneer ik ben het daarmee eens waarschijnlijk niet, maar dat mag u natuurlijk zeggen. Meneer Hendriks. Meneer Hendricks. Um, voorzitter, ik vind het logisch dat ik kritische vragen stel als wij... Um, omdat ik vind dat bij zulke majeure wijzigingen en uitgeven boven een miljoen als we hebben gepland 735.000 is een majeure afwijking. Dan vind ik dat de raad daar actief over geïnformeerd moet worden dat we die bedragen aan het, aan het wijzigen zijn. Dus daar heb ik inderdaad kritiek op. Ja. Maar dat heeft niks te maken met uh, of ik wel of niet vertrouwen heb in het college. Voorzitter. Meneer Kramer. Misschien heeft u daar een punt, mee, meneer Hendricks, maar ik hoor, zeg maar, tussen de regels door, ook van dit college, dat zij ook hun zorg hebben over deze ambtelijke fusie. En ik zou het toch prettig vinden als u daar ook uw steun aan geeft. Meneer Hendricks en dan meneer Hermsen. Ja, precies, voorzitter. Daar heeft het college ook mijn volledige steun in. En... Um... En voorzitter, ik denk dat het college inderdaad er goed aan doet om dat kritisch te volgen. Zeker als we dit soort dragen zien. Als we kante zien met de vraag... is uh, Zandvoort, Saks, de Melko van Haarlem... lijkt mij me heel goed dat het college daar uh, strak op stuurt. Ik ben ook heel blij dat de wethouder net toezegde... dat er een, een soort update komt na een jaar. Dat lijkt me verstandig. Dan kunnen we ook gewoon niet alleen op basis van gevoelens hier een debat voeren... maar ook op basis van feiten. Dus uh, hartstikke goed dat het college dat doet. Uh, ik, ik zie aan u geknik dat u dat met mij eens bent. Dus heel fijn. En tussendoor zullen wij als fractie ook onze eigen rol pakken... en ook scherp daarin sturen. Maar inderdaad, ik ben met u van mening dat... zoals het in de voorjaarsnota stond... blijven we gewoon binnen de ruimte in het transitiebudget. Daar ziet mijn amendement er ook niet op. Ik had ook een amendement in kunnen dienen met... we houden hem op die 735.000 en in 6A. Dan hadden we waarschijnlijk inmiddels onrechtmatigheidsproblemen onre gehad... omdat er wel uitgaven zijn gedaan. Maar daarom ziet het amendement wat wij waarschijnlijk in gaan dienen... Ziet hem op, we houden hem vast op die 2,8 uh, miljoen en niet op, de, op die 735 voor 2018. Maar we pakken juist de suggestie die u doet, het totale transitiebudget. Uh, dus inderdaad, daarom ziet ons amendement op die 2,8, dus op het totale budget en niet op de sec jaarschijf. Al hebben we wel kritiek op hoe er met die jaarschrijf is omgegaan, maar dat is uh, een ander punt. Dank u wel, meneer. Dat heeft u al duidelijk gemaakt. Goed, meneer Hermsen. Nou, dan, dan wijk ik van D66 wel af. Ik had graag gezien dat de VVD wel het amendement had ingediend. De kaders die in het besluit zitten van 2016 zoals eerder aangehaald... lijken mij zeer, zeer helder. Daarnaast heb ik ook wel een opmerking... met betrekking tot de portefeuilleverantwoording die er nu wordt afgelegd. Het transitiebudget is volgens mij niet van wethouder Verhey, maar van de burgemeester als portefeuillehouder. Althans, dat is wat er wel wat er staat in ieder geval op de gemeentelijke website. Dus ik zou vragen of u ze daar in ieder geval aan wilt houden. Um, en daarnaast uh, heb ik er eigenlijk heel weinig vertrouwen in. En vind ik wel dat u onre onrechtmatig met mij uh, bezig geweest. Maar ik kan het uh, mevrouw Verheijn niet kwalijk nemen, aangezien ze nog niet zo heel lang zit... en dit vrij complexe materie is in die zin dat het ook veel gevraagd... Uh, en ook een, een, een vrij boekhoudkundige uh, wisseling is van, van kosten die gemaakt zijn. Um, als het dan D66 had gelegen, had hij gewoon een motie van wantrouwen uh, aan die broek gehad. Dank u wel, meneer Hermsen. Maar Bedankt. ik denk de wethouder mag nog reageren. Meneer Hendricks. Ja, dank voorzitter. Ik hoor de heer Hermsen... Uh zegt zeggen dat hij een amendement had willen zien over die 735. Als hij dat indient, dan zullen we dat uiteraard positief bekijken... en kijken of we dat uh, kunnen steunen. Ons amendement zit op die totale, of die totale uh, pot van 2,8. als hij een ander amendement indient, dan uh, zullen we dat uiteraard uh, bekijken. Uh, en als hij zegt dat het college naar zijn mening een motie van wantrouwen verdient... dan moet hij die ook indienen. Ik kijk even rond. Meneer Algebali. Ja, aan de aanleiding wat de heer Hemsen net zegt, en eigenlijk de aanleiding die de heer Hendricks ook al zegt. U zegt dat u een motie van wantrouw wil indienen eigenlijk. Waarom doet u dat dan niet? Ja, hem. Nou, ik denk dat hij niet gesteund wordt. Goed. Volgens mij is het verstandig om nu maar even naar het college te gaan. Uh, nee, daar laat ik het even bij. Wethouder Bluis. Ja, ik was nog niet klaar, want in dat stuk staat nog, staan nog zes regels geschreven... en daar wordt uitgelegd hoe we met het budget omgaan. Dat we 2,8 miljoen hebben, dat we 8 ton over hebben. Wordt helemaal uitgelegd hoe we ermee omgaan. En, en het is een totaal budget. En het, inderdaad, dat je dan jaarschijven niet helemaal volgt... maar in je verantwoordingen in 2000, rekening, 17 en 18... dan is dit gewoon een normale procedure. Er is niks mis mee, je hebt niks met onrechtmaat. Dit is gewoon echt wat hier staat... Dat is informatie. Het enige verwijt wat u het college kan hebben, zeggen. Ik, u, u had, ik had liever gehad dat u ons tussentijds had gerapporteerd, hoe ver u nu precies was geweest. Dan, had ik, dan heb u een punt. Dan zegt, nou, daar hadden we wat, uh, wat scherper op moeten reageren. En inderdaad, dan niet zomaar die 1,2 Dan we in, de, in de najaarsnoten daar wat meer over mogen zeggen. Dat verwijt mag u ons maken. Dat trek ik me ook aan. Dat we daar scherper op moeten sturen. Dus daar ben ik het wel over eens. Ja, dan ga ik verder over het uh, budget. Er wordt ook van alles geroepen. Ik ga het gewoon zeggen. Meneer Hendricks zegt... er zit 600.000 euro... in de begroting van de gemeente Haarlem. Punt. En dus 10%, dus wij betalen te veel. Dus ik dien een motie in. Meneer Hendricks... In de voorjaarsnota staat dat er bij wordt geraamd in 2020, 21 600.000 euro, 700.000 euro. Dat er een basisdocument van 2016 is waar al 1,5 miljoen in staat. En dat is nog een keertje opgehoogd. Dus wij betalen hier gewoon 10% van die hele, dat hele gebeuren. En dat is inderdaad heel veel geld. Het is voor haar nog meer geld. Wij hebben een bijeenkomst gehad met, met, met die projecten. Daar zitten 10, 15 ambtenaren om dat hele systeem... Ja, te bedenken, wat u zich moet afvragen en in Den Haag eens moet vragen... of elke keer die regels maar aanpassen, of dat wel zo efficiënt is. Want dat kost heel veel geld. Dus wij betalen inderdaad 10%. En dat u dan hier maar roept, en dat is maar 600.000 euro... dan vertelt u niet de waarheid. Dan vertelt u maar een deeltje wat u weet. Dus als u met informatie komt, kom met de goede... of vraag aan ons achter de komma om dat uit te zoeken... daar heb je wel recht op. En dat we daar scherp op, mogen, mag u ook tegen mij zeggen. Maar ga hier niet roepen, het is maar 600.000 euro, dus het klopt niet. Dat klopt inderdaad niet. Dat wilde ik even gezegd hebben. Um, dan ten aanzien van de schaalvoordelen. Uh, dan kom ik op de uren. Ik ben het met u eens. Wat er in de, in de december circulaire staat van de gemeente Haarlem, dat is, dat is misleidend en dat u daar dan vervolgens allemaal vragen over hebt... en dat u daar geen, op dat moment even helemaal geen vertrouwen in hebt... dat snap ik, want er staan gewoon dingen die je kan uitleggen. Er staat extra geld, staat er, extra uren staat er. Ja, dan denk je, van Dorry? ik heb toch overgedragen... ik hoef dan niet extra te gaan betalen. Nee, u gaat ook niet in die zin extra betalen... Hoe werkt het systeem in Haarlem? Want daar gaat het uiteindelijk om. Wij hebben overgedragen 5,3 FTA formatie in ongeveer 100, 110 FTEs. Dat bedrag is overgedragen aan Haarlem. Vervolgens hebben wij allemaal budgetten. Budgetten in onze begroting per programma onderdeel zitten. Waarin ook alle kosten zijn genoemd. En daar zitten met name alle kosten in voor de projecten. Dat zijn projectmanagers die wij in, die wij in, wij in huren. Dus bij ons zijn het over het algemeen externe uren. Maar de afgelopen twee jaar hebben wij structureel 160.000 euro ook extra ingehuurd in de exploitatie. Om dingen draaiende te houden. En die stonden ook gebudgeteerd op de budgetten. Haarlem heeft een eigen organisatie. Het is een hele grote organisatie van duizend medewerkers. Dus die vertalen al die budgetten naar interne uren. Dat noemen ze uren. En of ze nou dat inhuren, dat uur... of dat ze dat nou extern inkopen... dat is niet aan ons. Want dat is hun begroting. Meneer Bluis, mevrouw Van der Veld, korte interruptie. Ja, maar laat mij anders een keer mijn verhaal afmaken. Dat zou ik ook een keer willen. Ja, maar ik dacht dat u Deze, doen, dit, dit is echt een korte vraag. Dus hoor ik... Een... Nou goed, de wethouder zeggen dat de projectmanagers ook al gebudgeteerd waren. Dan kan het toch niet zo zijn dat we nu extra moeten betalen. Dan zou ik toch ook op de jaarrekening straks moeten zien dat ik overhoud. Wethouder Bluis. Ja. Ja, dus moet ik nu weer opnieuw beginnen. Ja, ik raak ook van mijn apropo als ik steeds een verhaal aan het vertellen ben en interruptie wethouder krijg. Wethouder Bluis, staat u vrij om opnieuw te beginnen? Opnieuw te beginnen. Um, dus... Die uren die, die zijn dus vertaald, die zijn vertaald in, in uren. Dat noemen zij extra uren. Want Haarlem heeft als budget van ons gekregen... die 110 FTE's. Dus als Haarlem het in een uursysteem zet... of in hun eigen systeem... moet vanuit ons budget, de budgetten die wij hebben... budgetten die u heeft afgegeven... ik noem het budget voor de SIA in 2018... 230.000 euro voor... ...projectondersteuning, de activiteiten die we zelf niet in huis hadden. Ik noem de projectleiders die schrijven op de grondexpectaties. Ik noem het project Nieuw Noord, waar we een jaar aan gewerkt hebben... ...om, om dat, dat voor elkaar te krijgen. Die kosten, die zitten niet in die 110 mensen. Maar in Haarlem is dat budget... Een, een personeelsbudget, zo noemen zij dat. Een, een en zij zeggen in hun jaar, in hun verslagen... wij moeten dat geld daarheen overhevelen. Dus dat is hun techniek van werken. Dat is geen euro extra. Wij hadden die kosten hier ook gemaakt. Het zijn exact dezelfde kosten die wij hier ook maken. Dus het zijn geen extra kosten en extra uren. Wij moeten wel scherp zijn op het tarief, want daar hebben we een discussie over. En de uren achter de comma, want het is voor ons ook een nieuw systeem. Het is een overgangsjaar, dus je bent inderdaad zoekende naar. Maar ja, als je dan vervolgens opschrijft en jullie lezen dat het zijn extra uren... En vervolgens schrijven er ook nog honden. Ja, en ze gaan dat. maar Ik denk, waar bemoeien ze zich mee? En ze, maar, maar, wij moeten. Ze gaan dat ook nog verantwoorden in de najaarsnota. Ja, dat u dan van de leg daarvan raakt, dat snap ik donders goed. Dus dat, dus dat herken ik. Maar het is echt niet extra. En wij zijn al in discussie over exact die uren. De uren van 2019 die hebben wij ook al gezien. Zijn we ook al over in gesprek? Hoeveel uur is dat? Hoe zit dat met? Ten aanzien van onze budgetten. Wat, zijn, wat, wat halen we uit die bestaande capaciteit? En wat halen we uit de projectencapaciteit? Nou, daar zijn we nog volop over met elkaar in discussie. En het moet allemaal budgetair neutraal gebeuren. Want anders zeg ik, dan moet ik naar de gemeenteraad toe. En we zouden dat budgetair neutraal doen. Dat betekent dus dat het niet extra is. En dat de ingeboekte efficiëntievoordelen. En die kent u. He, die, die waren officieel... was ingeschat op 1,2 miljoen. Alleen de komende jaren... we het raadhuis enzovoort niet mee verder gaan... kost dat wat extra's. Dat is ook hierin opgenomen. Maar die efficiëntievoordeel... die staat nog steeds... te wachten... nadat we eerst hebben moeten investeren... en dat is die drie keer... 1,2 miljoen... om dat af te dekken. Dus wat dat betreft zitten we nog op koers. We zitten in een overgangsjaar... dus we hebben daar nog wel wat... te vertellen... En doordat u dit nu zou hebt geprezen... gaan wij u ook, ook ergens in, ik hoop in februari, maart... ook eens goed uitleggen hoe dat nou werkt. En we gaan nog eens heel zwaar in gesprek met de directie van, van, van, van Haarlem... hoe zij nou dat moeten communiceren. Want dit is alleen maar uh, voor, voor discussie... En, en wat er dus nu allemaal gebeurt. En dat vind ik heel zonde. Terwijl wij proberen juist daar heel goed naar te kijken. En ook in belang van Zandvoort te opereren. Dus ik hoop dat ik duidelijk heb gemaakt hoe dat nu met die budgetten zit. En ik wil dat allemaal graag uitleggen, maar ik wil eerst ook vanuit de Haarnamse organisatie nu achter de komma weten van wat betekent dat nu precies, hoe zit dat achter de komma en hoe, hoe gaan we dat dan aan jullie uitleggen. Maar tot nu is het allemaal gewoon binnen de budgetten die u heeft gefoteerd. En ik, ja, ik, ik kan ze al gaan noemen hoor. Ik kan de namen erbij, de rugnummers erbij noemen als u wil weten hoe ik aan die 500.000 euro kom. Want dat is allemaal gebudgeteerd. Vier projecten lopen. En ik kan u zeggen, één project loopt er niet het Watertorenplein. Nee, dat heeft niet zo goed gelopen. Maar ik kan u één ding vertellen. Het heeft een heleboel ambtelijke capaciteit gekost. Ja? Zijn, zijn ze mee bezig. Badhuisplein zijn ze mee bezig. Nieuw Noord zijn ze mee bezig. Die projecten kosten gewoon geld. Ik heb al eens gezegd, elk project... wat wij hier hebben lopen, kost gewoon gemiddeld... 100.000 euro. Nu hebben we nog niks gedaan. Want er, zijn, er zijn, worden kosten gemaakt, er wordt, wordt aangewerkt. En dat gebeurde hier in Zandvoort ook. En het is niet extra, alleen het lijkt nu even extra. Omdat het heel ongelukkig door Haarlem naar ons toe is geschreven. Dus melkkoe, nee, ik denk dat we geen melkkoe moeten worden. Dat we daarop moeten sturen, blijven sturen. U als raad alert moet zijn, ja, ik geef dat toe, dat moet u ook doen. Wethouder um, ja. is dit wat uh, u betreft budget en ambtelijke samenwerking? Want dan, uh, er waren een paar interrupties, maar die heb ik even aangehouden tot het einde. Dit was uw on dit de, onderdeel. Dat deel is dan af, Ja, Zijn er vragen ter verduidelijking? Meneer Hendricks. Ja, dank voorzitter ook dank aan de wethouder voor deze uh, toelichting. Uh, hij klinkt uh, alert en uh, scherp. En dat uh, vind ik zelf ook prettig om dat uh, te ervaren, dat we... Uh, als Zandvoortse gemeente aan dezelfde kant van de touw uh, staan te trekken. En dat is in, in sommige signalen wel eens anders uh, geweest. Dus dank uh, in het bijzonder daarvoor. Um, maar dan toch als, als ter verduidelijking, Want dan kunnen we dit, dit verhaal uh, van die uh, 500.000 zoveel euro... Uh, van die de gemeente Haarlem in die decembernood opschrijft ook uh, afronden. Want de wethouder zegt dat het is geen nieuw geld is... in tegenstelling tot wat in de Haarlemse stukken staat. Dat is allemaal begroot geld. Dus dit is geen afwijking ten opzichte van onze originele begroting... Geen afwijking ten opzichte van onze uh, geraamde geksen, Oorspronkelijke geraamde geksen. Geen afwijking ten opzichte van de SIA. Dat is allemaal gewoon regulier. Ja, binnen de begroting, maar niet alleen de begroting, maar ook de geks. En ja, ook de, de geks, als wat er is. En u krijgt daar nog gewoon een Omdat u erom gevraagd hebt, krijgt u, gaan we daar ook een verantwoording nu maken van hoe we dat nou precies verdeeld hebben. En we zijn nog. Wel, omdat het een overgangsjaar is. Wij budgetteerden anders, op andere manieren. Dat, kost, dat moet even op elkaar afgestemd worden. Bij het sociale domein zijn we ook twee jaar bezig geweest... om alles op exact dezelfde plek te krijgen, achter de comma. Dat is hier ook een zoektocht. Van hoe krijg ik dat nou exact allemaal goed? Dat, dat was uw vraag, meneer Hendricks. Meneer Kramer. Ja, ik heb een suggestie. En dan meneer Deen en tot slot meneer Hermsen. Ik heb een suggestie aan de wethouder... En... Ga niet in maart naar ons zenden over uh, zeg maar, uh, jullie ervaringen met Haarlem. Maar laat het uh, wederzijds zijn dat het een soort tussenevaluatie is, een interne tussenevaluatie vanuit de Raad met het college. Ik ga even het rondje uh, verder, meneer Deen. Ja, dank u wel, voorzitter. <tus> uh, het verhaal van de heer Bluis aanhorend. Uh, ja, kan ik niks anders dan concluderen dat we overal eigenlijk volledig binnen de afspraken blijven. En zolang dat zo is, vind ik ook dat uh, de heer Bluis, in dit geval wethouder Bluis, daarin gewoon alle steun verdient. Kijk, gaat daar iets uh, overschrijden of gaat er iets mis? Ja, dan verwacht ik dat wij daarvan op de hoogte worden gesteld. Nou, dat uh, uh, wordt ook beaamd. Uh, ik vind momenteel de moties die uh, VVD dan heeft voorbereid wat voorbarig... En ik zou echt willen zeggen, geef uh, deze wethouder wat tijd. Uh, volgens mij legt hij het goed uit. En zie ik dat wij die 3,6 miljoen, die is afgesproken, niet overschrijden. Ik zie dat wij die 10% aangaande de omgevingswet niet overschrijden. En tevens hoor ik dat we de manuren uh, ja, ook gewoon volgens afspraak betalen en niet overschrijden. Ja, uh, prima. Dank u wel. Dank u wel, meneer Deen. Meneer Hemse. Ik ben, meneer de wethouder, ik ben ontzettend blij dat u, dat u net, net zoals de VVD aangaf aan de touwtjes trekt. En ik ik bewonder u ook om, dat heb ik ook al met vorige begroting natuurlijk al gezegd, daar twijfel ik niet aan. Waar ik wel aan twijfel is de Haamse manier van begroten. Ik heb het al vaker gezien, ik heb het tien jaar geleden ook een paar keer gezien. Ik heb het eerder ook gehoord en meegemaakt... Zij hebben een bepaalde manier van budget overhevelen, zeker aan het einde van het jaar. Ze verstoppen dat, dat doen ze heel goed, daar zijn ze ontzettend goed in. U moet daar echt op letten. Ik geef het ook mee, het is, het is geen verwijt in dat opzicht, het is gewoon een manier waarop de ambtenaren erin zitten. En um... dat heeft ook gewoon te maken met uh, uh, denk de, de kwaliteit en de manier waarop ze ingeschaald worden, en dat soort zaken. Ik, vind het, ik vond het bijzonder storend om, om in de december de rapportage terug te lezen... Dat het, uh, over die, dat het over die uren gaat. Als ik het hoor over externe uh, inhuur en dergelijke... Ja, ik, ik, ik kan me niet voorstellen dat wij in onderhandelingen dat zijn vergeten. Ik kan, ik kan me gewoon echt niet voorstellen... want volgens mij zijn die ook gewoon overgeheveld... als zijn de budgetten en uren die wij gewoon uh, overhevelen naar de gemeente Haarlem. En hoe zij dat dan verder inhuren, dat is aan hun. Dat is ook hun bedrijfsrisico, niet de onze... Dus ik wil er ook echt voor waken euh, dat het niet op onze schouders komt te liggen. Want dan zou dat echt niet geslaagd zijn. Daarnaast is het ongeveer nu 28 december 2018. Ik kan me heel goed voorstellen, er zijn nog een paar dagen, er zal niet heel veel weer veranderingen zijn... dat we heel snel een overzicht krijgen van wat er tot nu toe is uitgegeven, ook met teken tot het uh, transitiebudget. Dan hebben we gewoon heel snel inzichtelijk waar het allemaal uitgegeven is. Overigens wil ik ook gewoon meegeven dat er bepaalde kosten natuurlijk zijn overgenomen. ICT, huisvesting, et cetera, et cetera, waar we gewoon voor betalen. Ik ga ervan uit dat we dat niet extra doorbelast krijgen in allerlei zaken. Ik hoorde de heer Deen ook aangeven van de PVV. Ja, heb, heb vertrouwen. Is lastig. Dat moet ik je echt toegeven. Niet zozeer dat ik zoiets heb van, maar de manier waarop het nu gaat... en de manier waarop wij geattendeerd worden op informatie zonder dat het van u komt... Dat geeft mij minder vertrouwen. Maar ik hoor dat u, zeggen, dat u zegt dat dat, dat dat raakt mij ook. Nou, dan hebben we daar vertrouwen in. En dan zullen we de najaarsnoten wel steunen. Dank u wel, meneer Hermse. Ik kijk nog even rond, meneer Barbara Wilson. Voorzitter, er is één aspect en daar wou ik dan toch nog wel even een reactie op vragen als dat kan. Dat is wat de heer Hemsen in iedere eh, instantie zei over de controller. Met name als hij waarschuwt voor het verstopt eh, budgetteren zoals Haarlem dat, eh, dat doet... dan is het erg van belang dat de controller die voor ons controleert... Dat vanuit een zelfstandige en eigenstandige positie doet. En op het moment dat ik dan eigenlijk hoor dat het iemand is die twee petten op heeft, en waarvan de ene de structuur is, we verstoppen, en waarbij de andere zou moeten zijn, we gaan dat ophelderen, dan botst dat denk ik met elkaar. En ik zou eigenlijk aan het college willen vragen hoe het college daartegen aankijkt. Dank u wel, meneer Bouwen-Gilson. Bethouder Bluis. Ja, op zich is die functie gewoon gescheiden. Uh, ik, ik denk dat uh, de, con de controle die voor ons werkt... Uh, misschien wel al voor 100% voor ons werkt. Omdat het gewoon veel tijd kost om, om dat, dat, dat allemaal te organiseren. Maar ik neem het nog mee, want u hebt, u hebt daar zorg om. Dus ik, ik denk dat het uh, de, ook goed is dat de organisatie van, uh, van Haarlem... Is goed uitlegt hoe dat systeem in, in Haarlem werkt. Ik weet bijvoorbeeld één ding zeker. Zij hebben interim audits, doen ze inter, intern... met Interne controles. Nou, ik, ik kan bijna wel zeggen dat die, dat die strenger zijn uh, als onze accountant. Dus daar komen ook dingen naar voren. Nee, ik, ik geef me aan, het is daar echt gescheiden. Het is daar, in, in zo'n grote organisatie is het denk ik... Dat, dat, dus, maar ik, zal hem, ik neem me nog wel mee. Uh, ik denk dat we bij de accountantscommissie misschien daar ook nog eens een keertje over kunnen praten. Maar dat het, dat het gewoon, gewoon verder... Uh, ...goed geregeld is, maar als het u aan, extra aandacht vraagt... ...dan zult u dat ook in de auditcommissie moeten melden. En misschien nog een punt dat we dat ook nog eens tegen uw eigen account kunnen aanhouden... ...van hoe dat nu in, in Haarlem precies gaat. Uh, dank, uh, wethouder Blijs. Heel kort, want ik zie twee vingers. Meneer Hendricks. Ja, dank, voorzitter. Over de uh, controle. Ik hoorde wethouder zeggen uh, dat hij misschien wel volledig voor Zandvoort werkt... maar. We hadden voor mij afgesproken dat hij uitsluitend voor Zandvoort gaat werken. Hoorde ik dat verkeerd aan hem, werkt deze controle uitsluitend voor Zandvoort? Hij is formeel in dienst bij haar, dat snap ik, maar benoemt u ons college en werkt uitsluitend voor de gemeente Zandvoort. Klopt dat? Het ja. ja, officieel hebben we, we 0,5 uh, fte wij. En, en we, hebben, we maken gebruik, gebruik natuurlijk van de interne auditscontrole. Uh, maar hij werkt bijna constant voor Zandvoort. Niet helemaal 100 nee. Wethouder Bluis, gaat u verder? Of heeft u daarmee... Ja, ik termijn... weet, ik ben het even, even kwijt. Uh, sch... Ja, die, die, die, die, die moties, ik, ik moest nog één motie toe. Er is, zijn er maar twee ingediend, toch, uiteindelijk? Of niet? Heb ik dat verkeerd begrepen? Het nee. Bluis, op dit moment zijn er twee ingediend. De omgevingswet heeft ja, ja, die, ja. dus de vrij gedaan. Ja, dit heb ik toegelicht. Het abonnement, ja, twee. Ja, geen begrotingswijziging... Ja, nou ja... De, dat, ja, die, die, die ontraad ik. Ik heb de heer Hendricks daar ook proberen uit te leggen. Kijk, als je, als je een najaarsnota vaststelt, dan, uh, dan, dan stel je hem vast. En dan neem je niet alleen 2018 mee, maar wij, wij hadden een najaarsnota... die ook als decembercirculaire doorgaat, wij hebben een beetje een combinatie gemaakt. En dan neem je de wijzigingen mee. Dus er zitten technische wijzigingen in. Die kunt u ook zien op de, in pagina... Dat zijn aardig wat technische wijzigingen. Pagina 5, overige ontwikkelingen. En dat is structureel, zijn het forse bedragen. Dat zijn allemaal al aanpassingen. Kijk, als, als, er, als wij constateren bij, bij de naastnoten dat een budget bijvoorbeeld niet goed voldoende geraamd is... en dat heeft structurele consequenties, dan ga je dat budget gewoon ook voor 19, 20 en 21 ramen. En dan, dan kan je niet zeggen van... nou, dat doe ik volgend jaar wel eens bij, bij een begrotingswijziging. Nee, dat is de systematiek. Nou, we gaan het nog verbeteren, want we gaan weer terug naar een najaarsnota... die meer gericht is echt op, zoals het woord ook zegt, de najaarsnota. En we zullen waarschijnlijk, net zoals in Haarlem dan... als ik dat woord nog mag gebruiken... Um, gaan we de december circulaire gebruiken om juist... die die Structurele wijzigingen ook mee te nemen. Dus en als we dat, dat nu niet doen. Ja, dan, dan, dan hij zit ik straks met een begroting, die, die voordat hij die nogal in gang over drie dagen is, die niet klopt met de werkelijkheid. Dus dat is niet. Dus ik ontraad deze echt ten zeerste om, om dit in te voeren. De strekking erachter, want er zit een verhaal. De, de, de reden is dat de VVD, want hij is van de VVD, of niet? Nu wel. Ja, die, die hebben zorgen over, over de dekking, structurele dekking... over de dekking uit de behoedzaamheidsreserve. De, maar dat is een politieke... Dat, u was niet binnen, maar ik heb het toen al proberen leggen. Dat is een politieke discussie. En die moeten we inderdaad bij de voorjaarsnota met elkaar gaan voeren. Of wij op deze wijze het uitvoeringsprogramma zo blijven doen... of dat we op een andere wijze het, het, het gaan vastleggen. Dus, maar, maar om nu te zeggen van, om uh, te schrappen... Alle begrotingswijzigingen 2019. En ja, dan hebben we volgens mij. Uh, volgens mij doen we niet. dat wat we moeten doen. Om, om een beleid neer te zetten. waar we precies weten waar we mee bezig zijn. Want dan moet je erna alles weer wijzigen. Maar er zitten ook helemaal technische wijzigingen. Dus. dus wij ontraden deze, dit amendement. Uh, wij het blij. Zijn. Meneer Babbage-Wilson heeft een interruptie. Ja, ik, ik, ik, uh, ik ben toch erg gevoelig voor het argument. dat als je het hebt over de najaarsnota. en dat doen we nu. dat die ziet op het lopende begrotingsjaar. Dus wat dus met een paar dagen tot het eind komt. Wat we nu doen is dat we als het ware in de najaarsnota... incorporeren een voorschot op de begroting 2019. En de vraag is... Is dat nou wenselijk om dat te doen? U geeft aan van wel. Ik betwijfel dat toch, omdat je op het moment dat je de, de najaarsnoten goedkeurt... dan gaat die niet verder als het lopende jaar. Wat is daar de visie ja, ja, van de wethouder op? Ja, ja. Ja, nee, wij, wij hebben al jarenlang een najaarsnoten die die commifunctie heeft. Dat, dat doen we al, uh, al heel, heel wat jaren. En daarom hebben we nu ook besloten, omdat dat te veel fluctuaties geeft, dat heeft ook met de economie te maken, dat we hebben besloten de najaarsnota weer te koppelen aan ongeveer het begrotingsmoment, want dan is het de eerste acht maanden. En dat we eventueel, als er wij, veel wijzigingen zijn al, de decembernota-rapportage weer in te voeren, waar we dat soort dingen wel in doen. Maar als ik op dit moment weet dat ik begrotingswijzigingen moet doorvoeren om de begroting 2019 niet met tekorten of andere dingen te confronteren. En ik u vervolgens bij de voorjaarsnota moet gaan melden... wat ik in december al wist. En dat komt omdat wij al beginnen te begroten in mei. Wij beginnen in mei al te begroten. En in juni is die klaar. Dus, dus, dus, dus het moment dat, dat we zicht hebben op... Hé, wat gebeurt er nou werkelijk in 2018, dat is die najaarsnota... Vandaar dat we ook zeggen. Hey, de, de ontwikkeling in de najaarsnoten geven aan dat er structureel daar en daar. Er verandert ook veel. Dus daarom die december-circulaire. of december-rapportage. waar we dat weer in willen opnemen. Dus we gaan het anders doen. Maar we hebben dit nu echt nodig om gefundamenteerd begrotingsjaar 2019 in te gaan... zonder dat we allerlei mutaties krijgen die we moeten verantwoorden... en misschien wel zelfs onrechtmatigheden daardoor zouden kunnen ontstaan. Want dat kan ook gebeuren. Als wij budgetten moeten uitgeven die we bijvoorbeeld niet begroten hebben... en er zitten er een paar van in, ja, dan krijg je van... ja, maar waar vergeeft u dat budget? U hebt geen budget. En het gaat toch om drie, 400.000 euro. Heer Bluist, nog andere punten in tweede termijn? Uh, dan is er nog één abonnement wat er ligt. Uh, dat is aangekondigd door GBZ. Uh, mevrouw van der Veld, wilt u het indienen? Het gaat over het budgetoverheveling rekenkamer. Ik weet niet of ik het zo mag noemen. Ja. Was en, het al ingediend? Weet u, ik had hem in eerste termijn al ingediend. Het is natuurlijk alweer anderhalve week geleden. De kerst, De kerst heeft ertussen. iets in mijn geheugen gewist. Maar dat zal ook met andere dingen te maken hebben... dat ik soms niet aan u allen denk. Nee. Ja. Kerststol, hè? Krijg je dat? Uh, uh, heeft het college daar al op gereageerd? Ik vermoed namelijk ook. Oh. Volgens mij dat is waar. in de, be in de ja. beantwoording, hè? Ja, dat hey. het, uh... Uh, nou, tweede termijn is uitvoerig geweest... ook met vragen tot toelichting. Uh, dus wat mij betreft zijn we er wel door. Zeker omdat het nu half vijf, half vier is... ...en ik geen behoefte heb om tot 11 uur te vergaderen. Zeg ik maar optimistisch. U heeft jeuk aan uw neus, meneer Hendricks, of u vraagt mijn aandacht. U vraagt uw aandacht. Meneer Hendricks, u gaat iets zeggen over de aangekondigde abonnementen, denk ik. Uh, dat klopt, voorzitter. Um... En het is eigenlijk dat ik het amendement over de omgevingswet... Die, die, ...dat wij daar uh, 30.000 euro uh, maximaal over wilden willen graag uh, intrekken gehoord hebben de toezeggingen en de, de uitleg van het college. Ik heb niet alle stukken nagelezen die, die de wethouder net noemde... maar dit is inderdaad het puntje vertrouwen. Als we inderdaad hier ook die 10% hebben gehanteerd... hebben wij gewoon de harems stukken verkeerd gelezen. Dat kan gebeuren, voorzitter. Uh, het signaal is overgekomen in elk geval. Um, ja, over de, het amendement begrotingswijziging 2019. Uh, ik, ik hoor wat de wethouder zegt... en zeker de, de, de technische wijzigingen erin... En dank voor zijn toelichting uh, daarop... Uh, maar ons amendement heeft eigenlijk twee of eigenlijk drie besluiten. En punt twee, of punt drie was dan akkoord te gaan... met de bijstelling van de begroting 2019 te schrappen. Ik wil het amendement graag wijzigen... in die zin dat, ik dat, dat we dat besluitpunt willen intrekken. Zodat het amendement luidt punt vijf te schrappen. Dat is de, het gebruiken van de behoedselheidsruimte als dekking. Die willen we graag schrappen. En wil het college oproepen... een uitgewerkte begrotingswijziging voor 2019 en 2020 voor te, uh, voor te bereiden... Waarin de tekorten niet slechts worden opgelost met onttrekking uit reserves, maar ook door middel van het beperken van uitgaven. En dat signaal vinden we toch wel uh, belangrijk om te geven. Dus dat amendement wil ik graag gewijzigd indienen. En voorzitter, um, dan wil ik graag nog een amendement indienen wat, uh, wat we al hadden voorbereid en wat er ook uh, op, op raadsnet staat, maar wat we nog niet formeel hadden ingediend. Uh, en dat gaat over die transitiekosten waar we het net over hebben gehad, uh, waarbij ik niet alle constateringen en overwegingen zal voorlezen, maar het besluit. Besluit het ontwerp besluit als volgt aan te passen. Punt 1, dat luidt de naarisnode 2018 vast te stellen... ...inclusief de voorgestelde financiële bijstellingen... te vervangen door 1a. De naarisnode 2018 vast te stellen met uitzondering van het volgende. Met betrekking tot het transitiebudget... ...in totaal maximaal de geraamde 2,8 miljoen ter beschikking te stellen. En dan bij 1 B en 1 C weer het overeenkomstig verwerken van dit amendement... ...onder de overige besluitpunten. En die amendementen wil ik ook graag indienen. Dus dat zijn... Nog steeds twee amendementen van de VVD, eh, voorzitter, Zij het dat er één gewijzigd is, één ingetrokken en de andere ingediend. Dank u wel, meneer Hendricks. Zijn er hier vragen over? Meneer Elkebali zie ik. Ja, en echt wat de VVD betreft dan gewoon qua zeg maar, de, de financiële maatregelen die u net opnoemt, alle maatregelen op tafel. Meneer Hendricks. Uh, ja, voorzitter. Wat, het lijkt mij belangrijk... dat we bij de voorjaarsnota, in, wat de wethouder ook zegt... Hè, daar gaan we politieke discussies uh, voeren. En dan zal de politiek uiteindelijk een keuze moeten maken... hoe gaan we dat begrotingsdokort oplossen. De onttrekking uit de reserve kan een optie zijn... maar is nadrukkelijk niet de enige optie. En daarom wil de VVD die discussie wat breder voeren... en daarom zou het goed zijn als het college daar een aantal voorstellen voor uitwerkt. Meneer Algepijning. Dus ik hoor u ook zeggen dat maatregelen die u zelf heeft genomen... ik noem een OZB... Uh, dat u ook wil kijken of dat nog wel past uh, binnen, deze, of binnen de nieuw op te stellen begroting? Ja, voorzitter. Als ik zeg dat we naar alles kijken, dan kijken we naar alles. Maar ik denk dat u al kunt raden hoe we over de, deze concrete maatregelen zullen denken... straks bij de voorjaarsnoten. Uh, wethouder Bluis. U geschorst. schorsen. U, het college wil ja. schorsen? Goed. Uh, zet ik even te kijken. Zijn er nog andere vragen vanuit de raad ter verduidelijking? Dat is niet het geval. Dan schorst het college... Vijf minuutjes, maximaal tien. En een oliebol wil ik eten nog. Geschorst. Zelfs de tijd van the jaar met CFM. FCFM. The first thing at Christmas that's such a thing to me is finding a Christmas tree. The second thing at Christmas that's such a thing to me. Rigging up the lights and finding a Christmas tree. The third thing at Christmas.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 Cards. Hangovers, rigging up the lights. And finding a Christmas tree. The sixth thing at Christmas, that's such a pain to me. Facing my in-laws. Five months of bills. I hate those Christmas cards. Hangovers, rigging up these lights. And finding a Christmas tree. The seventh thing at Christmas, that's such a pain to me. Facing my in-laws Five months of bills Fending Christmas cards Oh, jeez I'm trying to rig up these lights And finding a Christmas tree The ain't thing at Christmas That's such a pain to me I want red farmer for Christmas Charities, and what do you mean you're in-laws? Five months of bills Taking out these cards. Oh, uh, Edith, get me a beer, huh? Well, we have no extension cards! Finding a Christmas tree. The ninth thing at Christmas that's such a pain to me. Finding parking spaces. Daddy, I want some candy. Donations. Facing my in-laws. I want some bills. Writing out those Christmas cards. Hangovers. Now, why the hell are they blanking? And finding a Christmas tree. The At Christmas, that's such a pain to me Battery's not included No parking spaces Buy me something Get a job, you fuck! facing oh, the new laws Five months of bills Yo, ho, sending Christmas cards Oh, jeez, look at this One light goes out, they all go out My day the Christmas tree The eleventh thing at Christmas, that's such a pain to me Still TV special Battery's oh. not included Spaces. Oh my god, the, the Charities! She's a witch, I hate her! Five months of pay Oh, I don't even know half these people! <laughs> uh, who's got the tear of the paper? Get a flashlight, I'm no fuse! finding a Christmas tree! The twelfth thing at Christmas that's such a thing to me! Singing Christmas carols! Still TV special Batteries not included! No parking! Hey. Yeah. Welcome dinner. I want something. I'm not sending them this year, that's it. Shut up, you. Fine, you're so smart, You ring up the lights. And I need a Ik heropende geschorste vergadering. Wethouder Bluis heeft het woord. Ja, dank u wel. Uh, ik wil nog even kort het abonnement... Uh, ...stand van het college met u delen. Abonnement transitiebudget... Uh, uh, ...waarin u uh, vraagt... ...zegt eigenlijk van... ...wij, wij, uh, wij willen die 2,8... Uh, ...die willen wij, wij geven... ...want dat is ook hetgene wat u tot nu toe heeft uh, geraamd. Ja? En, en dan de discussie... ...dat is enigszins die overweging dat het een looptijd hebt van tot en met 1,7. Dat is dan wel, wel dat, dat is een overweging, maar daar doe ik niks mee. Want die, die zou ik het liefst geschrapt hebben, want we gebruiken het voor het hele jaar. Dus bij deze wil ik die graag geschrapt. En, maar ik geef u wel mee, dat, dat, er komt dus nog een afrekening en een verantwoording. En zoals wethouder Verheij al aangaf, eh, vooral met name op het ICT-traject... zijn we nog met de implementatie bezig. En het zou kunnen betekenen dat daar wat extra voor nodig is. I misschien iets meer als het onvoorziene budget. Maar dan komen we bij met de rekening. Krijgen we dan een overschrijding bij de rekening. Wel of niet een overschrijding. En dan weten we dat definitief. Maar ik geef u dat wel mee. Dus voor ons is er dan ook een steuntje in de regio. Dit hebben wij voor alsnog afgesproken. Dus met deze, dan met die toelichting. En daarnaast hebben we nog even nagekeken wie is nu verantwoordelijk voor het. Uh... Voor dit transitiebudget. Dat, op de website staat inderdaad: staat Gemeld dat dat mevrouw Verheij is. Amtelijke samenwerking. Bij meneer Meijer staat, de Meijer staat uh, bestuurlijke vernieuwing. Maar dat is, dat, is iets, dat is iets anders, zeggen ze. Nou, ondergraaf ik zelf. Wat is, nou, oké, okay, maar u begrijpt wat ik bedoel. Um, dan het abonnement, um, begrotingswijzigingen 2019. In één moment, ja. Wethouder Bluis. Het is het einde van het jaar, dat snapt iedereen. Maar meneer Hendricks had zijn vinger al opgestoken toen u het had over de 1 juli 2018. Meneer Hendricks, u wilde een korte verduidelijking doen? Ja voorzitter, soms is het, uh, ik vind het soms jammer, maar soms is het ook goed dat u mij niet meteen het woord geeft als ik dat vraag. Want de wethouder ging nog verder. Dank. Ik wilde inderdaad zeggen, uh, als, de, als die overweging dwars zit, dan willen we die met alle liefde uh, eruit halen. Maar vervolgens ging de wethouder verder met zijn betoog. En deed hij eigenlijk een toezegging die ik volgens mij zodanig kan interpreteren... als dat hij het amendement uit gaat voeren. En dan is wat mij betreft het amendement zelf uh, niet meer nodig. Dus als ik inderdaad zijn woorden kan zien als een toezegging van... inderdaad, we houden op die 2,8 en mocht het niet zo zijn gaan we rapporteren. Dan is wat mij betreft het amendement overgenomen en kan ik hem intrekken. de Blaas, Ja, dat vind ik ook prima. Ja. Ja. ja, dank. Dus daarmee is dat van tafel. Uh, en even de... Amtelijke samenwerking in het portefeuillehouderschap. meneer Hamse. Ik vermoed dat u dat wilt uh, duiden. Ja, zeker, want ik kreeg net van u een hele andere uitleg in de schorsing. <laughs> ja, dus ik was al dat... een enigszins verbaasd. Dus ik dacht van uh, wie, wie, wie gaat als eerste, maar u als eerste? Ja, ja zal ik dan ja. als eerste? Nou, Zoals ik het in ieder geval van u ben. Dan mag u gaan aangeven of dat uh, zo was of niet. Uh, waar de onduidelijkheid in ieder geval bij mij vandaan kwam. Want er is dus blijkbaar onduidelijkheid over de portefeuillehouding... als het gaat om het transitiebesluit. Maar u was verantwoordelijk tot en met 1 juli 2018. En ik was in de veronderstelling dat het transitiebudget... ook hard liep tot 1 juli 2018. Dus vandaar dat ik zit had van... hé, hey, wat gek dat u dan niet ter verantwoording wordt geroepen... in dat opzicht. Maar u heeft het me toegelicht. En ik, ik meen dat te hebben gelezen op de portefeuillehouderverdeling... dat het daarin zat. Maar misschien heb ik het ergens anders dan gelezen. Misschien een collegebesluit, ik weet het niet. Excuus daarvoor. Daarmee duidelijk. Dank u wel. Uh, dan ligt er nog een abonnement... over... Uh, de omgevingswet. Dat is, dat is ingetrokken. En de begrotingswijziging... dat is dan het abonnement wat nog uh, ter tafel is... afgezien van het abonnement van de Rekenkamer. Werdhouder Bluis. Ja, de begrotingswijziging... ja, het... Uh, kijk... Ik begrijp dat de, de VVD met, en vooral de gemeenteraad... een discussie wil over het wel of niet zetten van de behoedzaamheidsruimte. Ten behoeve van invulling geven aan, aan het oplossen van dat probleem... door het inzetten van die behoedzaamheidsruimte. Maar als, ik hem, als we hem nu uh, eruit halen... dan heb ik, heb ik gewoon een tekort in mijn jaarschrijven. Ja, maar... En ik mag niet... Drie tekorten in de jaarschijf hebben. Want dan is hij niet meerjaarsluitend. En ik stel. Want wat ik voorstel. Dit is een discussie die u met elkaar moet voeren. Over de, met de raad. Aan de andere kant. Wij, wij zullen bij de, voor, bij de voorjaarsnota. hebben wij meer inzicht. hernieuwd inzicht in, in, in de budgetten. Dus ik zeg toe. Op, op het moment dat er al inzichten zijn. in, in de budgetten. Dat er, dat er meer budget is. zullen we als eerste bij de voorjaarsnota. dit bedrag weer gewoon terugzetten zoals het stond, zodat u dat niet hoeft in te zetten. Dat, dat is al de eerste toezegging. En is het niet zo, dan is het aan u om in de discussie bij de voorjaarsnota... dat wel of niet ingevuld te krijgen op een of andere manier. Dus het, het, het roept het college met uitwerkingen te komen... O, o, o, om tot die begrotingswijzigingen te doen. Maar dan hoef ik hem nu niet te schrappen. Want ik moet, in het voorjaar moet ik het aanpassen. En dan ga ik het ook in het voorjaar aanpassen. Dus daarom laat ik het staan, want het geeft nu het beeld. Het is nu het momentopname om een sluitend meerjarig perspectief te presenteren. En als daar drie negatieve getallen staan, hoewel we weten hoe we ze kunnen opvullen. Dat hebben we gedaan en daarvoor maken we die momentopname. En dat is de achterliggende gracht achter meerjarig sluitend perspectief. Dus ik ontraad in die zin die motie, maar niet... Eigenlijk de strekking van de motie waar u ons oproept, of, of het amendement, om, om te zorgen dat, dat dat recht wordt. Want in principe ben ik het met, met u eens dat die behoedzaamheidsreserve te vroeg wordt ingezet nu. Dat ben ik het met u eens mee. Maar oké, okay, dat is nu eenmaal geschied. Dank u wel, wethouder Bluis. Mevrouw Gunnelson heeft een hele korte verduidelijkende vraag. Nee, voorzitter. Ik heb geen vraag. Ik heb een opmerking. Want de wethouder doet voorkomen alsof je uh, meerjarig gesluitend moet zijn... en dat je niet drie jaar schijven uh, negatiefs moet hebben. Dat is niet correct. Volgens de BBV moet je namelijk een structureel reëel sluitende begroting presenteren aan de Raad. En de laatste jaarschijf, als je die uh, uh, inzichtelijk kan maken... of aannemelijk ook kan maken dat die sluitend is, is het akkoord voor de BBV... en kom je ook wat dat betreft niet onder preventief toezicht. Heel Kijk. kort werd houtenblijst. Ja, maar dat is, dat, dat, dat is precies de uitleg. Maar als je een begroting vaststelt, de begroting van het lopende jaar... die niet sluitend is en het jaar erop ook niet sluitend... dan voldoen je dus inderdaad, u, want u zegt het u zelf... dan voldoen je niet aan het ijs. Het gaat met name om in de laatste jaren, dan mag het, want dan kan je dat aangeven. Goed. Maar een begroting die structureel niet sluitend is in zijn basis, dat is, dat is, dat is niet... Zoals de BMWV is. Maar de begroting is sluiteld op het moment dat je die aanneemt. En dat hebben we gedaan in november. En de begrotingswijziging is daarop niet van toepassing. Goed. Wie van u nog? Of gaan we tot stemming over? Ja? Er is door twee... Meneer Hendricks. U beschouwt het als een toezegging. Nou, ik wil dat even uh, navragen, want ik hoor de wethouder uh, een aantal dingen zeggen... ik wil hem toch iets scherper krijgen, want hij verplaatst de discussie... nou, we verschillen dus van mening klaarblijkelijk over begrotingstechniek. Mm -hmm. uh, ja, die discussie lijkt me niet heel interessant om nu tot in detail uit te gaan voeren, ook gezien de tijd. Maar ik hoor hem zeggen dat hij de strekking deelt... dat hij vindt dat die behoedzaamheidsruimte nu te snel wordt ingezet. En ik hoor hem eigenlijk ook de toezegging doen... Uh, dat bij de voorjaarsnota deze ruimte ook wordt aangepast. Maar, voorzitter, uh, dat, we, dat we dus bij een begrotingswijziging dat ook gaan vaststellen. Maar, voorzitter, die begroting gaat in over drie dagen. Dus is het nou zo dat er in die tussenliggende periode uitgaven kunnen worden gedaan over, uit, dit, uh, uit die behoedzaamheidsruimte, als we dat nu op deze manier accordeel. Want ik ben geneigd om te zeggen... van ik geloof die toezegging, we gaan er bij de voorjaarsnota over kijken... maar feitelijk gaat deze begroting in... en deze begrotingswijziging dus in over drie dagen. Ja. En kan ik de toezegging dus ook zo begrijpen... dat er op papier staat dat we die te gebruiken... maar dat we in praktijk die behoedzaamheidschuimte... ook tussen de komende drie dagen en de periode daarna niet gaan gebruiken. Bert ja, nee. Nee, maar, maar zo werkt dat niet. Het is, het is niet, een, het is niet. het is niet uw portemonnee. Want u benadert nu alsof u uw portemonnee hebt. Daar zit dat geld in voor de behoedzaamheidsreserve. U gaat geen oliebollen en vuurwerk kopen. En dan is het geregeld. Maar, maar zo werkt dit niet. Dit is gewoon een begroting. En we gaan het geld nog uitgeven. Wat ik heb gezegd is... De komende maanden krijgen we meer zicht op de budgetontwikkeling. En het eerste waar wij naar zullen kijken... is om die behoedzaamheidsreserve weer terug te zetten op de positie... zodat die ook gebruikt wordt waarvoor die zou moeten worden gebruikt... voor als er een tegenvallers. Maar stel nou dat het Rijk komt met nog extra bezuinigingen... Ja, dan, dan zullen we wel wat moeten. Dan moeten we niet alleen naar die behoedzaamheidsreserve kijken... maar ook naar andere uitgaven. Dus, de, en, dus die discussie gaat bij de pas vast pas uh, plaatsvinden. En meneer. niet de komende drie dagen. Meneer Kramer wilde er tussendoor. Ja, voor mij is gewoon even de vraag... Uh, bij de voorjaarsnota... Uh, zijn er dan nog mogelijkheden... om uh, aan de uitgaven uh, te sleutelen? Dat vind ik het allerbelangrijkste. Kijk, als jullie zeggen over drie dagen... en we gaan alles uitbesteden, dan zijn we klaar. Dus is er nog ruimte... De bij de voorjaars Kramer. om die discussie te plaats. voeren? Ja, doordat er wat druk op deze begroting staat... De mate waarin valt wel mee. Maar, en we hebben een bepaald ambitieniveau. Is dat waar we natuurlijk wel naar gaan kijken. En, en, en opletten. Dus voor ons, is, begint, voor ons begint wel op 1 januari dat beeld van... goh, Er is wel een, een, een wens van de gemeenteraad om die boedzaamheidsreserve intact te houden. En het antwoord van de wethouder is ja. Maar dan, dan vraag ik toch aan de wethouder om uh, ook vanuit het college nog eens even goed te kijken... of er zaken zijn waarin uh, de uitgaven uh, niet allemaal hoeven worden gedaan. Ja, ik kijk ze aan. We doen iets anders, wordt hier gezegd. Wederom een compliment voor u. Meneer Hendricks, gelet op deze nader geduide toezegging. Houdt u het abonnement gestand met een motie erin, of zegt u... ik hang hem boven de markt? Voorzitter, ik uh, heb de wethouder... een toezegging mogen doen dat wij hierop terugkomen. Ik heb hem uh, na de vraag van de heer Kramer... horen zeggen dat er bij die voorheidsnoot... ook wel degelijk nog mogelijkheden zijn... om ook aan de uitgavenkant uh, te schrappen. Um, voorzitter, ik beschouw dat als een toezegging. En dan met hakken over de slot. Dat ik twijfel heel erg, maar ik trek het dan toch uh, in. Um, ja. Goed. Het scheelt dat het altijd tijden droog is, uh, meneer Hendricks. u haalt geen natte voeten schat ik in hoor, als u dat zo doet. En dat scheelt ook dat ik op vertrouwen stuur. En u ook, merk ik. Uh, dat betekent dat we volgens mij tot stemming over kunnen gaan. Het enige abonnement wat dan nog over is gebleven is het abonnement budgetoverheveling rekenkamer bij hand opsteken. Wie is voor het abonnement onderzoeksbudget Rekenkamer zoals ingediend? Bij hand opsteken graag. Ik constateer dat dat unaniem is. Daarmee is het abonnement aangenomen en daarmee wordt het raadsvoorstel najaarsnota 2018 gewijzigd met het abonnement en daarmee ook alles aangepast, bij hand opsteken. Wie is voor dit gewijzelde voorstel najaarsnota? Bij hand opsteken graag. En ik ga de stemverklaringen laten doen. Ik constateer dat dat unaniem is. Stemverklaring, mevrouw Van der Veld. Ja, dank u wel. Ik uh, moet zeggen dat uh, GBZ heeft kunnen voorstemmen... dankzij de overredingskracht en de toezeggingen. Want uh, ik was eerlijk van plan uh, tegen te stemmen. Goed, dank u wel. Dat is knap. Meneer Deen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij kunnen voor de Nijensoeter stemmen. We behouden het punt aangaande uh, de warmtetransitie, effecten klimaatakkoord, cetera. Uh, daarnaast ook behouden het punt uh, subsidie VVV en behouden het punt uh, de kosten die er nog gaan komen aangaande de duurzaamheidswaanzin. Dank u. Dank u wel, meneer Deen. Volgende keer mag een stemverklaring nog compacter, want dit had u ook in eerste termijn al aangekondigd. Dus goed, fijn dat we het ja, eens zijn. Het klopt. <laughs> daarmee... Meneer Hemse, stemverklaring? Ja, D66 heeft voorgestemd. Inderdaad, met de harde toezegging van de wethouder. Maar dat zullen we u ook aanhouden. Goed, dank u wel. Um, wij gaan daarmee naar agenda punt 14, grondexploitaties. Zoals u weet is het raadstuk een openbaar stuk en de onderliggende cijfers zijn geheim. En ik wijs u erop dat u dat nog scherp op uw netvlies heeft... en het is aan u om daar goed mee om te gaan. Wie wenst in eerste termijn het woord of zegt u hamerstuk? Meneer Kramer. Ja, ik vind het een goede zaak dat nu eindelijk... de volledige grondexploitatie wordt gesplitst in drie grondexploitaties. Dus uh, onze steun daarvoor, onze steun niet voor een extra budget van uh, 1,7 miljoen uh, om uh, de resterende tekorten voor de jaren uh, 19. 2019 tot 2021 te dekken voor de projectkosten. Nu dat er vanuit de Raad nog geen besluiten zijn genomen over de projecten. En er ook geen inzage is van welke producten er aan die 1,7 miljoen hangt. Dank u. Dank u wel meneer Kramer. Ik kijk even rond. Ik ga zo het rondje. Mevrouw Van der Veld. Dan meneer Mettes. Dan mevrouw Geuronsson. Mevrouw Van der Veld. Dank u wel. Uh, gemeente Belang Zandvoort zal tegenstemmen omdat wij van mening zijn dat je juist niet in drie gebieden moet gaan werken. En je moet houden aan datgene wat destijds is afgesproken. Namelijk hou het op één budget voor het gehele gebied. Waardoor je tekorten kunt opvangen die er misschien komen. En overschotten weer naar ja, andere gebieden kunt overhevelen. Ik kan er een heel verhaal over houden. Maar uh, ja, omwille van de tijd hou ik het daarbij. Ik krijg u toch niet uh, zover, denk ik. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Meneer Metters. Uh, CDA voor uh, splitsing van uh, die drie. Ik kan ook een heel verhaal houden. Dat is een goede zaak. Uh, maar goed, ik doe het ook niet. Uh, en ik wacht uh, af wat de wethouder zegt over die 1,17 miljoen. Dank u wel, meneer Metters. Mevrouw Geurandsson. Dank u, voorzitter. Wij sluiten ons aan bij Open Zet. U bedoelt op inhoud, neem ik aan. Ja. Eindelijk, eindelijk hebben we dat. Dit was meneer Kramer ja, voor de luisteraars nee, dat klopt, thuis. Want ik, ik heb nog niet uh, seniorenleeftijd bereikt, sorry. Dank. Ik kijk even rond. Iemand anders nog een eerste termijn? Dat is niet het geval. Dan geef ik uh, even zin. Wie is hier wethouder? Dat zal meneer Bluis zijn, denk ik. Wethouder Bluis. Ja, dank u wel. Uh, eerst naar mevrouw Van der Veld. Uh, als, als uw belangrijkste argument is uh, dat de budgetten die over zijn... daardoor niet overgeheveld kunnen worden naar andere projecten... dat, dat is op zich niet het probleem. Want op, op het moment dat er in een project geld over is... gaat het terug naar de algemene reserve of waar u het naartoe zette. Dus als u dan op dat moment een abonnement indient... om dat geld te gebruiken om bijvoorbeeld een andere geks te ondersteunen op een of andere manier is dat mogelijk. Dus wat dat betreft, als u daarom tegenstemt, hoeft u dat niet... want daar heeft u zelf invloed op. En in principe zijn de middelen ter beschikking... meestal dan ook wel voor de grondexploitaties of voor de projecten. Uh, ten aanzien van de, de 1,7 miljoen. Uh, het, dit is een, een technische, het is een technische aanpassing. Het is echt een puur technische aanpassing... Dus, dus je, je zou een discussie kunnen hebben. Goh, wat, wat zijn die, die budgetten waard? Vandaar dat ik ze ook uh, toe heb gestuurd in detail. Zodat u dat kunt bekijken. Maar feit, wat, wat belangrijker is. Wat, wat wordt het nu definitief? Hoe gaat uh, de plantvorming eruit zien? Uh, qua, qua beeldkwaliteit natuurlijk. En, en, en wat gaan we dan doen? Maar ook hoe lang gaat het duren in de tijd? Uh, nou, de bedoeling is dat we in. dacht ik wethouder van mij. in januari of in februari een eerste sessie hebben rond, rond de projecten. Dat we vervolgens... Uh, daarop proberen... ook tot besluitvorming in juni te komen. Zodat dat er echt...